9 uur.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 Zwitserland heeft een Colombiaanse terreurverdachte het land uitgezet. Ze zou plannen hebben gehad aanslagen te plegen. De vrouw is in Zwitserland opgegroeid. Tegen haar loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. Zwitserse rechtsgeleerden en politici vinden dat de autoriteiten dat hadden moeten afwachten, maar die waren het daar niet mee eens. Volgens de autoriteiten zou ze een gevaar zijn voor het land.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 Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam stel een kwartiervertraging in de file bij 1 Brugge. Op de A2 Utrecht-Amsterdam een half uur vertraging tussen Breukelen en Knopende-Amstel in 16 kilometer file. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Iperburg en Zoetewoude Dorp een half uur. De weg is daar weer vrij. Kwartier op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knoop de hoek en Knopend de Nieuwe-Meer. Door een ongeluk op de A5 amsterdam Hoofddorp een kwartiervertraging bij Knopende-Hoek. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en het Gouwe Aqua. 8 kilometer file, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Een half uur ook op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Waddenooijen. 5 kilometer. Ongeluk met een vrachtwagen op de A27 Breda Utrecht bij Lexmond. 5 minuten vertraging. Drie kwartier op de A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knopend Lunette. Weg is weer vrij. En een ongeluk met vier auto's op de A44 Den Haag Amsterdam... tussen Leiden en Afrit Noordwijkerhout. Een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht.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 We zijn er in het tweede uur aangeland en uh, mijn uh, medepresentator Kort uh, Rijen die is even koffie gaan drinken. Want hij staat tenslotte op de lijst van de politieke partij. Nee, niet op de eerste plaats. Maar we vinden het niet gepast dat hij hier dan vragen gaat stellen aan uh, de wethouder. Ik zou het niet weten dat we het nog niet nog. Nee, maar we doen het uh, beter ah, op deze manier. Oké. Okay. Lekker vis à vis Allereerst, er is. Uh, ja, maar ze weten nog nee. niet wie ik ben, want je hebt mijn naam niet. Nee, waar gaat je? Ik ben Gert Tonen. Oh ja. En hij is ja. Wet wethouder. Ja. <coughs> Gert, er is breaking news. Ik heb gisteravond gezien dat vrijdag 16 maart het rapport wordt gepresenteerd.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 Uh, en bedrijven die er dan gebruik van maken uh, om uh, het statiegeld op die grote petflessen afgeschaft te krijgen. Dus die grotere flessen. Uh, dat was bijna gelukt. We uh, waren het niet dat ze niet zijn geslaagd in de opdracht die ze daarbij gekregen hebben. Namelijk om ervoor uh, te zorgen dat er dan uh, ook veel minder verpakkingsmateriaal gebruikt gaat worden.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 Ja, die overzie ik. Want anders had ik me aangesloten bij die alliantie. Wanneer? Wanne, De gemeente. Wanneer denk je dat het ingaat? Ja, dat hangt van kabinet Rutte 3 af. Of die een nieuwe raamovereenkomst gaat maken... onder druk van de Alliantie. met de verpakkingsindustrie. Want er is nog veel meer. want Als je kijkt naar de supermarkt, de dubbele verpakkingen... als je tegenwoordig ons kipfilet gaat halen... dan zit er zeven ons plastic omheen. Dat is nergens voor nodig. Komkommers die in folie gerold worden, bananen, noem maar op. nou Daar moeten we ook nog hard aan werken... Het is niet alleen om het statiegeld, het gaat om totaal om het, uh, het, het vervuilen van de milieu zoveel mogelijk terug te dringen. Doe je, nou, dat, thuis, doe je dat thuis ook met Sheila? Nee, Chile doe ik ja. nooit in plastic foto's. Nee, maar nee. letten jullie erop thuis? Ja, zeker. Ja, wij, wij scheiden alles. Plastic, papier, glas, uh, etensresten, uh, noem alles maar op. Ik wil toch even een vraag tussendoor stellen. Nee, jij mocht geen vraag stellen van hem. Voor nee. mij wel hoor. Ja, wel. Um, ik heb uh, een tijdje in Duitsland gewerkt, daar hebben ze het uh, recycle voor uh, flesjes en blikjes. Daar heb je uh, in iedere winkel, grote supermarkt, heb je fantommen apparaten staan en dan krijg je een leeg blikje terug, wordt de barcode gelezen, wordt het blikje in elkaar geperst en wordt dan gescheiden in grote zakken en dat wordt dan gerecycled. Is dat hetzelfde systeem? Dat, uh... Ja, ja, klopt. Het is hetzelfde systeem. Ja.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 Want dat is de bedoeling. In koopproductie gaan we bepalen van hoe wordt ons afvalsysteem nou straks geregeld. Dan heb ik het over het huishoudelijk afval. Ik heb het niet over ondernemers, daar ga ik later mee praten. Wanneer zijn die avonden? Ik weet de data niet uit mijn hoofd. De ene is uh, daar na de verkiezingen de andere in de week erop. Maar ik weet ze niet precies uit mijn hoofd. staan in de krant. Die staan in de krant.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 Uh, we hebben een, uh, anderhalf jaar geleden een proef gedaan in Noord. Uh, bij de Lorenstraat met name. Daar hebben we een aantal extra containers neergezet. En daarna zijn die mensen geanquêteerd. ik moet zeggen, die verrassend uh, positief allemaal. Uh, dus ik heb er goede hoop op dat we met z'n allen straks een veel beter... Uh,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 De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het huishoudelijk afval. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun uh, afvalstromen. Maar, ik zei het al, ik ga daarna ga ik in overleg met, uh, met de ondernemers. Dat heb ik ook al afgesproken. Ondernemers in het dorp, ondernemers op het strand. Om te kijken hoe we hun kunnen helpen.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 de werkwijze bij dat bij uh, omgevingsplan. Het is een, een experiment. Hè. We hebben van het ministerie toestemming om dit experiment te doen. Vooruitlopend op de uh, inwerking treden van de wet. Uh, de omgevingswet in 2021. Ja. Uh, hebben we toestemming om een omgevingsplan te maken. In plaats van een bestemmingsplan. Uh, wat dan moet je toestemming voor vragen aan het ministerie. Dat, is, uh, dat, dat hebben we per 1 maart. Uh, is dat... Uh, de, ja, twee weken geleden is men naar het ministerie geweest met, uh, met de brieven enzovoorts. En uh, per 1 maart, uh, want dat moet telkens voor 1, maart, uh, of 1 september op 1 maart zijn ingeleverd. Nou, dat 1 maart hebben we gehaald, dus we kunnen er plan gaan maken. En wat er nou zo bijzonder aan is, is in het omgevingsplan staat dat je belanghebbenden, maar ook belangstellenden, maar vooral belanghebbenden erbij moet betrekken. Nou, is dat allemaal vrij vaag. Van wat bedoel wat, wat, wat je daar dan mee? Hè? Belanghebbende erbij betrekken. Dat er kan van alles en nog wat. Ja, en, zijn. Voordat je er verder gaat. De basis is toch dat alle bestemmingsplannen vervallen. als het omgevingsplan is vastgesteld? En, ja, nee, ja, maar dit is een omgevingsplan specifiek voor het strand. Dat zijn, dat zijn ja, leerprocessen. Dus het zijn gemeentes die doen aan deze Het bestemmingsplan soort mee. voor de stroom die we hadden, die vervallen bij het aannemen van deze omgevingswet.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 Als je kijkt ga... hoeveel comité's er zijn en hoeveel... Ja, maar, maar luister, dat, dat, dat maakt toch niet uit. Dat maakt voor mij, maakt voor mij niks uit. Wat mij omgaat is dat iedereen die vindt daar iets over te, moet, te, te moeten mogen zeggen, die ideeën heeft, die visie heeft, die eh, bijdrage wil leveren aan het beleid, die is welkom. En hoe eh, oh, je luistert, je straks met dat hele omgevingsplan van Zandvoort, dan komen er nog veel meer mensen kijken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 Ja. Nee, omdat vaak genoeg de eerste op de lijst de wethouderskandidaat is. Uh, de, de, de nummer één bij ons op de lijst is uh, beoogd fractievoorzitter. En nummer twee, zo dus hebben het in de, in de afdelingsvergadering ook afgesproken. Uh, nummer twee is uh, de wethouderskandidaat. Dat, uh, uh, ja, en ik zal je zeggen, dit jaar wat ik nu achter me heb, smaakt naar meer. Ze krijgen je ook nooit weg, hè?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 En Natuurlijk kom je ook tegenslagen tegen en dat soort dingen. Maar dat is even dan met de kop schudden en doorgaan met de goede dingen. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Yeah. Put your money on the table and drop it off the lock Turn on that old love life, turn it maybe to a yes Same old school boy game, got you into this mess hey, so better get on back to town Faces said, oh, true, dirty laws, yeah Those ideas in your... En we zijn aan het laatste programma onderdeel. En aan tafel zit Zon Cornelissen. Goedemorgen. Goedemorgen. En Femke van de Hengel, Ramon. Nee, van de Hengel, Stiepkema. Ik zeg het goed. Want, laten we wel zijn, ik ben nog steeds in verwarring. Vorig jaar bij de afbraak van de het Plazant, op de allerlaatste dag, we zijn Femke en Ramon getrouwd. Ja, dat klopt, ja. En nog, en nog steeds lief en leed met elkaar delen. Ja, dat nou, hebben we de afgelopen vier maanden goed, uh, goed doorgebracht. <laughs> en, ja, en eh, jongen, jullie staan er nu hier met die, die strandwent. Ja, sinds 17 februari zijn we weer open. Ik heb het gemerkt. Ja. Jullie zitten vol. Elk ja. weekend vol. Ja. Goed, hè? Met dank aan de inwoners van het antwoord. Zeker weten. Leuk om te zien dat iedereen weer zijn weg naar het strand weet te vinden. En zeker naar Plazant weet te vinden. Dat is echt bijzonder. Ja. Maar je moet wel bellen. Want als je een plaats wil hebben... Nou, dan heb je echt het probleem als je niet een, een afspraak hebt gemaakt. 023. 571 ja. 5564. Dan hier 571 5564. 564, ja, uh, ja, het wo wordt aangeraden om te bellen om te reserveren. Oh, dat is wel een mooi. plek. Nee. Vooral uh, in de vrijdag, zaterdag, zondag is het maar uh, We proberen natuurlijk wel als mensen langskomen om nog, uh, nog een beetje te schuiven dat het lukt. Maar het is aan te raden om te... En jullie hebben maar één shift op een avond. Om 9 uur zeggen jullie stop.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 Gemeenteraad toe op basis van het rapport wat is geweest van de CCO. En daarin zal dan kenbaar worden gemaakt wat er gaat gebeuren met betrekking tot jaar rond. En dat is dan weer onderdeel van het, nieuwe omgevings, uh, of van het nieuwe omgevingsvergunning, het bestemmingsplan wat gaat komen. Maar goed, dat uh, is een vrij uh, uh, uitgebreide materie. Er zijn afgelopen jaar uh, discussies geweest over strandhuisjes, vakantiehuisjes. Ja. Nou, die is afgerond. De ja, Zuidboulevard mag niet. Nee, dat is, uh, maar op de Noordboulevard mag het wel. Ja, op de Noordboulevard mag nee, het, het wel. Ik weet dat er een aantal ondernemers zich aan het oriënteren zijn.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 De faciliteit voor strandbunkeloos. En dat zullen we zien hoe de toekomst dat uitwijst. Maar ik weet wel dat een aantal collega's daarmee bezig zijn om zich in ieder geval... Maar hebben nog geen concrete plannen voor het komend jaar? Wij als plezant niet, want wij mogen niet meedoen. Want het is pas vanaf uh, Ahoy, vanaf de uh, okay. die in Talassa, waar die grens getrokken is. Dus vanaf dat gedeelte richting Noord uh, is het toegestaan voor de toekomst. En um, ik weet dat daar enkele collega's zich nu inderdaad uh, aan het oriënteren zijn om daar mogelijk standbunkeloos te plaatsen. Maar of dat dit jaar Misschien al gaat plaatsen, zijn, durf ik niet is de Morgen bedden opmaken en ja, bij het verzorgen. Ja, ja, <laughs> ja, we hebben natuurlijk al um, eigenlijk de ruimte die, die we hebben, hebben dit jaar um, uh, ons nieuwe veestzaal opgezet. Dus daardoor... Um, te, ja, <laughs> daardoor uh, ja, iets gehoord, dus het had ook John kunnen zijn als je het zo moest. Maar um, um, ons nieuwe veestzaal neergezet, dus ook de ruimte voor die bingeloos is er bij ons niet, uh, niet echt meer. Even, even voor de luisteraars, he. jij zet net uh, in de Noordboulevard, daar mag het dan wel, maar op de Zuid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 worden En dat is dan vanaf het deel, vanaf de Lassa tot en met het Noordstrand. Om het Zuidstrand voor een, een, een deel te ontlasten. En het heeft vooral te maken, als ik het uh, goed zeg, met de, de procedurele gang van zaken die uh, er is geweest, waarin er uh, ja, wel wat fouten zijn gemaakt, om zo maar te zeggen, uh, met betrekking tot het zuidelijke gedeelte. Maar goed, dat is achter de rug. En dat is afgesloten, dat traject. En nu gaan we weer een de toekomst uh, tegemoet. Je moet niet zo lang naar China gaan, want het is uitgebreid in de krant. <laughs> uh, dat was de Filipijnen. En uh, ja, dus, dus. uh, We gaan verder. Uh, uh, Femke, ik zei net het zit volle bak bij jullie, maar hoe red je dat met personeel?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 Dat is ook wel belangrijk, ja. denk ik. Wat of ik belangrijk dan... vind, dat is dat die, die, die bak die voor de stront en stond, die het uitzicht belemmerde, weg is. Ja mooi hè. De Als je de de er niet zet, ja. Dan heb je van welke tafel ja. dan ook een vrij uitzicht over de zee. Ja. Nou en we hadden daar natuurlijk een... Ja. een hele leuke seafoodbar, wat ook best wel een succes is geweest. Ja. Maar een klein beetje mede door het weer is dat. Uh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 frissen, dan uh, is men verbaasd dat je daar allemaal weer staat. En dat is wel leuk om te zien. Ik ga nogmaals te jullie ja. telefoonnummer. Uh, 023 57 15564 Oftewel 57 155 64. Nou, dat kan niet meer misgaan. hè? En gewoon bellen. En dan krijg je of Femke. Hallo. Femke is, de, <laughs> Femke is in mijn ogen de belangrijkste. Of je krijgt John. Dat is de minder belangrijke. Maar uh, Tussen deze twee gebeurt het. We hebben een mooi team met elkaar. Zeker. Dank jullie wel. En, en jullie blijven lachen, dat is belangrijk. Dat is Zo zeker wordt. belangrijk. Ja. En nog. Bedankt. voor je liever Dank je. Ja. Dank je wel. Um, ik denk dat we geen muziek gaan draaien, maar meteen naar de agenda gaan, Pieter. Want uh, het is alweer bijna tijd.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 Uh, ook vandaag is de Fable Final Four ja? van Zandvoort. Ja. En 11 maart. Oude... Nou, Dan gaan we na, ook naar 11 maart. 6 in Zandvoort met Maarten Hogehuis. Altstaks in de krocht. Aanvang 3 uur, entree 15 euro. En 24 maart. Daar de 30 van Zandvoort. En dan, uh, 25 maart, de omloop van Zandvoort. Fietsen, uh, hardlopen, start vanaf de piststraat, circuit Zandvoort. En dan uh, gaan we dwars door Zandvoort heen, zo ook de 11e editie Runners World, circuit Run. Ja, als ik die mensen altijd zie, dan denk ik van nou, dat zijn er wel heel veel.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 Uitstekende techniek hier, regisseur. Ja, we hebben een hoop problemen met de microfoon. Ja. ja, we praten er al in. De microfoon was prima. Wij bedanken de redactie, Gerry Rutten. En bedanken Gerry voor de koffie. De presentatie die werd gedaan door Pieter Joustra en Cor Draaier.